6 uur Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch hebben zich vlak na elkaar twee redelijk zware aardbevingen voorgedaan. De eerste beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter, de tweede een kracht van 5,3. Na de eerste beving werden uit voorzorg winkelcentra, kantoren en het vliegveld geëvacueerd. Op sommige plekken viel de stroom uit. Er vielen slechts enkele lichtgewonden. In Christchurch vielen tien maanden geleden 180 doden bij een aardbeving.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 De medewerkers verwachten dat verslaafden vaker naar ziekenhuizen of de dure crisisopvang gaan. In Syrië is een delegatie van de Arabische Liga aangekomen die zich gaat bezighouden met een waarnemingsmissie. De delegatie gaat kijken of het regime in Damascus zich inspant om het geweld te stoppen. Bij de gewelddadige onderdrukking van protesten in Syrië zijn volgens de Verenigde Naties al 5000 burgers omgekomen.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 En de nabestaanden van het bloedbad in het Indonesische Rawagede kregen deze maand excuses van de Nederlandse regering en een schadevergoeding. Maar die nabestaanden worden nu gedwongen om een deel van die schadevergoeding af te staan. Hoort u zo meer over. De komst van een tweede kerncentrale in Borselen lijkt voorlopig van de baan. In Schotland zijn pinguins boos op panda's. En op deze vrijdag voor kerst kijken we terug op een roerig politiek jaar. Dat tot half tien vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Opnieuw een aardbeving in Nieuw-Zeeland bij het stadje Christchurch. Correspondent Robert Portier, hoe zwaar was de aardbeving? Ja, het gaat niet om één aardbeving, het gaat zelfs om een serie aan aardbevingen. De zwaarste daarvan had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Twee uur eerder werd eh, de stad al opgeschrikt door eentje met een kracht van 5,8. En die vond plaats tijdens de lunch, leidde tot een hoop paniek... omdat de winkels overvol waren met mensen die kerstinkopen aan het doen waren... De winkelcentra werden ontruimd, de elektriciteit viel uit in de stad... Uh, en er is sprake van liquefaction, van modderstromen. Uh, dus de stad heeft weer een roerige dag achter de rug. Ja, zijn er gewonden bijgevallen? Nee, wonden boven wonden gaat het slechts om één lichtgewonden. De politie verwacht dat het aantal nog gaat toenemen. Maar dan gaat het toch vooral om lichtgewonden... Maar uh, het zit niet zozeer in de materiële schade. Het zit ook vooral in de psychische schade voor de stad. De afgelopen anderhalf jaar hebben ze uh, twee zware aardbevingen gehad. en duizenden naschokken. De mensen zijn gewoon super nerveus. En na deze aardbeving zaten op straat veel mensen dan ook te huilen. Want vlak voor de kerst was iedereen in een gezellige sfeer. Ja, die sfeer is nu natuurlijk verdwenen. Ja, wat gebeurt daar nu op dit moment? Ja, de mensen zijn aan het opruimen. De meeste schade bestaat uit omgevallen boekenkasten, omgevallen kerstbomen... winkels die hun schappen uh, weer overeind moeten gaan zetten... en alle voorraden weer moeten gaan aanvullen. Dus het is vooral één grote opruimbeurt... Uh, om ervoor te zorgen dat alles aan kant is voor de kerst. Maar ik denk dat de meeste mensen niet zo heel erg blij onder de boom zullen zitten dit jaar. Robert Portier. Het functioneren van Buma Stemra moet onderzocht worden. Volgens de Tweede Kamer is het vertrouwen in de muziekrechtenorganisatie ernstig beschadigd. Een bestuurslid van de organisatie kwam in opspraak omdat hij een componist hulp had aangeboden om misgelopen royalties te innen, in ruil voor een derde van het bedrag. Dat bleek uit een telefoongesprek dat po had opgenomen en waaruit blijkt dat het bestuurslid graag een dealtje wil sluiten. Het is heel simpel. Stel dat voor het totaal der rechten... een bedrag, bedrag X wordt opgehaald. Dan gaat twee derde van bedrag X gaat naar uw cliënt toe... en een derde van bedrag X gaat naar mij toe. Ik zet u maar gewoon buitenspel. De Tweede Kamer vindt dat de zaak tot op de bodem moet worden uitgezocht... en nam een motie hierover aan van de SP. Eén moment stilte voor de Stalinistische dictator Kim Jong-il... in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een aantal landen vond dat ongepast en deed niet mee. En ook VN-voorzitter Al Nasser leek er moeite mee te hebben. Maar hij moest het doen omdat het protocol dat voorschrijft. U hoort de Engelse tolk met hem meepraten. De gebruikelijke minuut stilte werd niet gehaald. Na 25 seconden werd de stilte alweer verbroken. Een aanvullende tandartsenverzekering is in veel gevallen helemaal niet nodig. Dat stelt de Nederlandse maatschappij ter bevordering der tandheelkunde, NMT, in Nieuwsuur. Volgens de NMT hebben tienduizenden mensen onnodig een aanvullende tandartsenverzekering, zegt de voorzitter van de NMT. Het is zo dat uh, we weten allemaal dat in Nederland de gemiddelde kosten voor uh, de tandenkunde 175 euro per jaar is. Uitgaan van een volwassen man of vrouw die regelmatig naar de tandarts gaat... Maar we weten ook dat de premie, de gemiddelde premie... voor de aanvullende pakketten tandenkunde, gewoon veel hoger ligt. Ja, volgens de tandartsen verandert het systeem volgend jaar... en moeten patiënten nog eens goed naar hun polis kijken. Je krijgen een andere prestatielijst. En de prijzen die daarbij worden gemaakt per praktijk... worden die prijzen bepaald. En daarom is het wel belangrijk dat de patiënten goed zicht krijgen... op wat ze zelf moeten bijbetalen. Hoe het geregeld is met de aanvullende pakketten verzekeren. En als je dan ziet dat de premie omhoog gaat en de aanspraken omlaag. Dat betekent gewoon dat mijn patiënten meer zullen moeten gaan bijbetalen... terwijl de prijzen voor de tandenkunde niet of nauwelijks omhoog gaan. Tandartsen kunnen goed inschatten of er groot onderhoud aan het gebit te verwachten is. Zo niet, dan kunnen we volgens de NMT de verzekeringspremie beter houden. Excuses voor AZ-keeper Esteban. De belager van de doelman liet in nieuwsuur weten spijt te hebben van zijn aanval op de keeper tijdens de bekerwedstrijd van Ajax tegen AZ. U hoort de advocaat van de Ajax-supporter. Ik wil uitdrukkelijk excuses maken eigenlijk aan de keeper in de eerste plaats. Aan de aan Ajax, aan AZ, aan de supporters. En, uh, ja, het is een domme daad geweest. En, uh, hij hoopt dat uh, alleen hij hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden. Want zijn familieleden ondervinden nu ook heel veel overlast. En dat vindt hij erg vervelend. De man weet naar eigen zeggen niet waarom hij het veld opliep en de keeper een schop gaf. Het is volstrekt onduidelijk. Uh, hij weet het niet meer. Uh, hij heeft met de politie vanmiddag de beelden bekeken. En hij is geschrokken van zijn eigen gedrag. Ja, en eerder besloot de KNVB de rode kaart die Esteban kreeg in te trekken. De 19-jarige jongen gaat ook geen aangifte doen. Ja. Hij zal op geen enkele wijze acties ondernemen tegen de doelman uh, Esteban. Uh, uh, er werd van de media wel gesproken dat er mogelijk uh, uh, tegen elkaar aankritten zou worden gedaan. Daar is volstrekt geen sprake van. Hij snapt de acties van meneer Esteban volledig. De voetbalbond bekijkt nog wat er met de gestaakte wedstrijd Ajax-Az gebeurt. Oeh, goede shit. Brown neck. man, hé. Hey, uh... Ik ben hier bezig met een luier, man. Jij een luier verschonen? Ja, kat man. Tamer, tamer, ik heb een wissel. Dit uh, tv-spotje van T-Mobile met rapper Ali B en zijn vrienden... heeft de gouden loekie gewonnen. De loekie is een publieksprijs voor het beste reclamespotje. Telefonisch staat de rapper zijn vrienden bij... tijdens het ontdekken van het vaderschap. K.P. Ik, ik ben op zoek uh, naar het nummer over het kleine kaboutertje, man. Uh, moet je kijken bij... Uh... Met de peep van Plop. Au, au, au. Hoe zit het ook weer met die lipjes, man, van die luiers, Die moet je likken. Likken, wat? Hey, Ali, hou die telefoon bij die kleine, hou die telefoon. Ik heb hier een liedje. Ja. Kijk eens, kijk eens. Hé? In mijn het al. Het spotje versloeg onder andere reclamers van Bol.com, Gamma, Ora en Volkswagen. Ja, dan de beurzen. De aandelenbeurzen in New York sloten gisteren hoger. Geholpen door gunstige cijfers over de banenmarkt en het consumentenvertrouwen. Een neerwaartse bijstelling van de economische groei in de VS in het derde kwartaal had geen effect op de handel. Ruim een half uur voor het slot stond de Dow Jones Index 0,5% hoger en de Nasdaq won 0,8%. En in Azië zijn de beurzen op dit moment alweer enige tijd geopend. De Japanse Nikkei Index doet het iets minder goed dan de Amerikaanse beurzen met een verlies van bijna 1%. Procent. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het terugluisteren via onze podcast. En die staat uh, elke werkdag klaar op nos.nl slash radio 1. En via die site kunt u zich ook nog eens gratis abonneren op het overzicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westerlaken. Het is uh, tien over zes. Eind november werd hij tijdens zijn toernooi, toernooi moet ik zeggen, in Wenen getroffen door een zware longontsteking. En hij moest die hele toernooi afzeggen. Er werd zelfs gevreesd voor zijn leven. Maar gisteravond kwam hij thuis aan in Londen en de komende dagen viert hij daar gewoon kerst. De zanger George Michael. Michael en Mary J. Blige met S, een uh, cover van uh, Stevie Wonder. Het is 14 minuten over zes en uh, dat uh, betekent dat wij eens contact gaan zoeken... met uh, verslaggever Mark Robin Visser, uh, die ergens in Nederland is. Waar ben jij? Goedemorgen, Rick. Goedemorgen. Ik ben, uh, ik ben in een gebied waar, ik sta even naar de kaarten kijken hier... Lang, die langs de weg staat, waar ontzettend veel kerken staan. Ongelooflijk, er zijn... Echt nou velen. Ik bevind mij in de gemeente Bronkhorst. Dat is uh, bij het prachtige Vorden in uh, het gehucht genaamd Kranenburg. En hier, Rick, vinden wij... Het Heilige Beeldenmuseum. Ik ben oh. gisteren eigenlijk al begonnen. Ja. ja, oh, ja, nee, niet schrikken, want het valt reuze mee. Ik ben gisteren al begonnen met mijn, uh, met mijn zoektocht naar het, naar het kerstgevoel. Gisteren was ik uh, bij de voedselbank in, uh, in Rotterdam. Nou, daar heerste zeker een kerstgevoel. Ja. En, uh, maar ik dacht, moeten we moeten toch ook nog weer iets, toch iets, iets dichter bij het thema zien te komen... op de een of andere manier. En daarom heb ik uh, dit museum uh, uitgekozen. Wat is, is hier? Ik, ja het, het, ja, ik ben toch, ja, het gaat toch wel over de devotie vandaag. Dat okay. wil ik wel even zeggen. Maar ik ga het proberen op een toegankelijke en open manier te benaderen. Oké. Okay. En uh, <laughs> ik zal makkelijk beginnen. Zeg, ik weet niet of jij een beetje thuis bent in de wereld van, uh, van de kerststallen en de kerstgroepen. Uh, nee. <laughs> nee, ik ook helemaal niet. Helemaal niet, maar er schijnen echt eh, prachtige, prachtige dingen te worden gemaakt. En die kunnen we allemaal straks in dat museum gaan bekijken. Maar eerst, voordat we daar naar binnen gaan, wil ik graag even iets anders met je bespreken. Heb jij wel eens met een engel gesproken? Um, uh, je bedoelt een echte engel. Ja, een echte engel. Ja. Nee, een echte engel nooit. Wel een engel van een mens, nou, ik... maar niet een echte engel. Oh. Dat is ook mooi, maar dit is nog veel mooier. En het kan te, ik, heb, ik heb inmiddels contact gehad met een echte engel... en dat kan met een uh, 0900-nummer tegenwoordig. Dat is heel makkelijk. Ja, echt. <laughs> dat serieus, maar. 0900 746 8526. Ik zal het straks in mijn weblog uh, voor de luisteraars... die het ook een keer willen proberen, even opschrijven. Dat is een 0900-nummer. En dan krijg je contact met de engel uh, in de Sint-Jan in Den Bosch... in de, in de kathedraal, hè, die onlangs uh, heropend is. Kost 80 cent per minuut, maar uh, dan Jeetje heb je mina. ook wat. Ja, nou ja, goed, maar dan heb je dus een engel en dan mag je dus dingen kiezen. En ik zal je even iets laten horen van wat er uh, gebeurd is. Op een gegeven moment krijg je dan een keuzemenu en ik koos toen voor, uh, voor het lied. Luister even naar de engel. Nou ja, goed. Dit, dit, dit, ik was mijn 80 cent al kwijt, Rick. Dus ik heb maar even helemaal <laughs> doorgeluisterd. Sorry dat ik ben misschien een beetje oneerbiedig Maar ik dacht, kijk, vroeger had je de geinlijn, Dan ja, kreeg je een mop ja. te horen voor een kwartje. Ja. En uh, nou, dit vind ik eigenlijk ook wel uh, geinig. geinig of heilig, heilig. heilig is het eigenlijk. Heilig nog ja. even. Luister nog even naar de Engelmensen en dan gaan we straks de kerk in. Ga je met me mee, Rick? Ja. Tot straks. Eigenlijk is uh, bijna alles uh, wel te koop, zo ook een Engel via een 0900-nummer. Zo meer uh, met Marco romijn Visser. Ja, komt hij wel of komt die niet? Frankrijk is in de ban van stervoetballer David Beckham. Want de geruchten zijn wel heel erg sterk dat de Engelsman vanaf januari gaat voetballen bij de Franse topclub Paris Saint-Germain, PSG. En daar raken Fransen dus niet over uitgepraat, merkte correspondent Frank Renaud. Frankrijk wordt zwaar getroffen door de economische crisis. Het land dreigt zijn triple E-status kwijt te raken. En het is verkiezingstijd. Over vier maanden wordt een nieuwe president gekozen. En dan is er ook nog die diplomatieke ruzie met Turkije, omdat Frankrijk het ontkennen van de genocide onder Armeniërs strafbaar stelt. Volop nieuws dus. Maar wat is gespreksonderwerp nummer één hier? Waar hebben alle Fransen het over? David Beckham to give England the lead against Argentina. Hij is groot genoeg. Captain's example: David Beckham. David Beckham, dat is het allerbelangrijkste nieuws deze dagen in Frankrijk. Op straat, in het café en op radio en televisie. En waarom? Beckham komt misschien, misschien hè, voetballen bij Paris Saint-Germain, PSG. En daar raken de Franse media niet over uitgepraat. On refait le monde dans RTL soir. Le. l'achat plus que probable de Monsieur Beckham par le Paris Saint-Germain. Spice Boy, hein, Lionel Top, parce qu'il est marié, on le rappelle, à Victoria Beckham. Il reste à 36 ans, le footballeur le mieux payé au monde. David Beckham is natuurlijk een topvoetballer, een ster. En als hij het zelf niet zo zijn, dan is zijn vrouw het wel. Victoria, jazeker, die van de meidenband, The Spice Girls. Dus logisch dat de Fransen het erover hebben. Een stervoetballer op het Franse gras en zijn vrouw die de winkelavenues van Parijs onveilig gaat maken. Dat houdt de Fransen natuurlijk bezig. Geloof het of niet, makelaars melden zich zelfs al met huizen voor het sterrenstel. En, echt waar, scholen worden al gepolst door de Franse pers of ze de kleine bekhempjes straks misschien onderwijs gaan geven. De Franse televisie noemt het bekhemmania. Sportcommentatoren, politici, zelfs economen, echt iedereen debatteert mee. Zelfs een homo-tijdschrift publiceerde de mooiste foto's van de voetballer, ook in zijn korte sportbroek natuurlijk. Maar het debat gaat niet alleen over de getatoeëerde voetballer zelf, maar ook over zijn salaris. Wie wil miljoen? Als het petit jeu De anglais David Beckham bat tous les records. 800.000 euro per maand, dat is volgens Beckham gaat wellicht miljoenen verdienen als hij naar Parijs komt. En dat ligt natuurlijk een beetje gevoelig in een land dat in crisis is. En bij de Fransen die sowieso niet zo dol zijn op mensen met veel geld en die daar ook nog mee pronken. Zoals meneer en mevrouw Beckham nog wel eens doen. Maar de twee brengen straks misschien ook wel wat geld in het laadje. Want als iemand de Franse economie een enorme boost kan geven, dan is het wel Victoria Beckham. Met haar majestueuze uitgaven aan hakken, hoedjes en jurken. Nu al wordt de grap gemaakt dat niet zozeer voetbalclub PSG, maar vooral de haute couture winkels in Parijs met smart wacht op de Beckhams. Maar ook David zelf kan zorgen voor een economische impuls. Want Frankrijk mag zijn triple-A-status dan gaan verliezen. David Beckham moet voetbalclub Paris Saint-Germain zijn triple-A-status juist terug bezorgen. PSG hoopt op miljoenen aan extra inkomsten zodra de Engelsman hier op het veld staat. Niet alleen vanwege de merchandising, de commerciële producten, maar ook omdat het voetbalstadion misschien dan wel eindelijk weer eens volloopt met enthousiaste Franse voetballiefhebbers die graag nog eens zo'n legendarische vrije trap van David Beckham willen zien. Als England trails Greece in their final world cup qualifier. David Beckham just had to score with this injury time free kick. Beckham's free kick. Yes! He's done it! Two and a half minutes into stoppage time David Beckham! Hij scored de goal. Absolutely incredible! een verslag van Frank Renaud. Een paar jaar geleden is op het Indonesië eiland Lombok goud gevonden. En mijnbouwbedrijven staan nu klaar om het kostbare metaal te gaan winnen. En terwijl ze wachten op een vergunning, hebben de bewoners hun rijstvelden in de steek gelaten om massaal en illegaal aan de slag te gaan. Met gevaar voor eigen leven hakken zij het goud uit de berg. De goudprijs is zo hoog dat zelfs het kleinste beetje goud het werk de moeite waard maakt. Met hamers en zelfgemaakte bijtels gaan ze hier de berg te lijf. Ze hakken als gekken, want in de berg zit goud. En dat goud, dat moet eruit. Een afdakje, een gat van 60 bij 60 centimeter. Daaronder een tunneltje waar alleen maar een hele magere man naar binnen kan. En helemaal in de diepte hoor je geklopt van een hamer. Sommige van die tunneltjes gaan meer dan 100 meter diep de berg in. Het is levensgevaarlijk. Veel mannen zijn doodgebleven omdat hun tunneltjes instorten. Maar in de diepe tunnels is het meeste goud te halen. En daarvoor zetten ze zich over hun angst heen. En natuurlijk ben ik ook bang. Maar ik probeer voorzichtig te zijn. Ik controleer de rot als ik naar beneden ga. En als ik eenmaal beneden ben, ben ik niet meer bang... Niet meer moe. En al helemaal niet meer als ik het goud zie. Het hakken van de stenen is mannenwerk. Maar het sjouwen van de zakken vol met stenen, dat is vrouwenwerk. Eén voor één takelen ze de zware zakken 20 tot 50 kilo omhoog. En op hun hoofd dragen ze die de berg af naar het dorp. Zwaar werk. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Ja. Het geluid van de moskee wordt bijna overal overstemd door het geratel van vergruizen. In elk huis staan er wel een paar te draaien. metalen trommels waarin de stenen worden vermalen. Goud winnen is family business. Zelfs de kinderen doen mee. We slaan de stenen eerst kapot en dan gaan ze hierin en dan wordt het poeier. En waarom doen ze dat? Om goud te zoeken. Het werken op de berg is niet alleen gevaarlijk, maar ook loodzwaar. Maar de beloning van dat zware werk is te groot om te laten liggen. Veel mannen worden rijk, vooral die in de tunnels werken. 200 meter onder de grond. Ik was timmerman, maakte kozijnen en deuren. En toen verdiende ik maximaal 60.000 roepia, 5 euro. Nu, in de tunnel, verdient hij een veelvoud daarvan. 2 miljoen roepia per dag. 160 euro. Voor zoveel geld neem je inderdaad alle gevaar en lawaai voor lief. En zelfs die giftige chemicaliën waarmee je het goud uit het poeier haalt. Die dump je gewoon in een gat in je tuin. Diezelfde tuin waaruit ook je eten komt, maar dat is van later zorg. Een reportage van correspondent Michel Maas. Het is vier minuten voor half zeven. Ja, een onaangename verrassing voor bezoekers van de dierentuin in het Schotse Edinburgh. Terwijl ze in de rij stonden om de gloednieuwe panda's te bewonderen... werd er op ze gepoept. Sunshine en Sweetie, de twee nieuwe grote panda's van de Edinburgh Zoo... trekken veel bekijks. Bezoekers staan zelfs voor ze in de rij...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 De dierentuin neemt inmiddels maatregelen. Er wordt een glasplaat tegen het hek geplaatst. Om het enthousiasme van de penda-partypoepers een beetje af te remmen. Het NLS Radio 1 Sport. PSV heeft zich voor de kwartfinale van het nationale bekertoernooi geplaatst. De Eindhovense ploeg won in Enschede na verlenging met 2-1 van FC Twente. Alle doelpunten vielen in de verlenging. PSV-coach Fred Rutte was trots na afloop. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben wel trots op mijn spelers. Ja. Als je, ja, het, is, het is een heuse kraken, waar uh, bijna alles in zit. En, uh, een, een wedstrijd die wij zeg maar, voor 80% hebben bepaald. In de zin van, uh, we zijn heel vaak de bovenliggende partij geweest. We hebben uh, de eerste half denk ik zeer goed gespeeld. En, uh, alleen, soms neigt dat na dat we... Dat we een mate van arrogantie krijgen... Ja, dan, dan, ja, dan maak je ook de tegenstander hit. Dat da zijn, da zijn nog een aantal onderdelen waar wij aan moeten werken, denk ik. Twente-speler Peter Wisgerhof analyseerde het bekerduel als volgt. Ja, ik vond PSV wel de eerste helft uh, beter. Ze hebben een aantal, aantal schoten gehad vanuit de tweede lijn. En, uh, ja, de eerste helft hebben wij daar te weinig tegenover gezet. In de tweede helft was ik andersom. Waren wij uh, wat gevaarlijker en beter en uh, hadden we meer de bal... Ja, en dan, uh, dan kan je net, uh, net voor de 1 minuut kunnen we eigenlijk, uh, eruit liggen. En uh, een minuut later hadden we eigenlijk uh, de winnende moeten maken met Luc. Fantastische redding van, uh, van en, uh, ja, het was, het was wel echt een bekerwedstrijd waarin het twee kanten op kon. En uh, alles is gebeurd eigenlijk vandaag, denk ik. Vitesse plaatst zich ook voor de kwartfinale. De Arnhemmers wonnen in Eindhoven met 2-1 van FC Eindhoven dat in de Jupiler League speelt. Stanley Abora besliste de wedstrijd pas in blessuretijd. Een Vitesse-speler, Kasia, kreeg in het begin van de tweede helft... zijn tweede gele kaart, rood dus. Er is ook al gelood voor de kwartfinales van de beker. Herakles speelt thuis tegen RKC, vitesse heerenveen, Ajax... of AZ tegen GVVV en PSV tegen NEC. PSV-trainer Fred Rutte ziet zijn ploeg al in de halve finale staan. Ja, dat is wel een horde die te nemen is... En, uh... Ja, dat, dat is. Uh, en thuis, ik bedoel, dat hebben we ook niet zo heel vaak. Dus uh, ja, ik ben er wel gelukkig mee. Joost Luiten en Christel Bouillon zijn in Noordwijk verkozen tot golfer en golfster van het jaar. Luiten won zijn eerste toernooi, verdiende bijna 1 miljoen euro en klom naar de 64 e plaats van de wereldranglijst. Hij vond zijn uitverkiezing dan ook logisch. Ja, nou ja, goed. Ik heb wat dat betreft een goed jaar gedraaid. Bij de mannen ben ik degene die denk, de prijs komt ophalen. Maar bij de vrouwen is het natuurlijk natuurlijk weg Christel Bion die ook een topjaar heeft gedraaid. En wat dat betreft zijn er eigenlijk heel veel Nederlandse successen geweest... de afgelopen jaar. En het is goed om al die jongens hier bij elkaar te hebben voor mij belangrijk om zo snel mogelijk de top 50 in te gaan en dat ik me dan kwalificeer voor alle majors en world golf championships. Dat is voor mij heel belangrijk en ook met het oog op de Cup, wat, uh, wat eind van het jaar is. Dan uh, moet ik zorgen dat ik in een grote toernooien zit waar veel punten te verdienen zijn. Zodat ik daar als ik daar goed speel me kan kwalificeren voor de Cup. Ja, voor de Cup dus, zei hij. Radio 1 Het NOS Journaal met Dorald Megens. Goedemorgen. Bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch... hebben zich vlak na elkaar twee redelijk zware aardbevingen voorgedaan. Van 5,8 en 5,3 op de schaal van Richter. Na de eerste beving werd uit voorzorg een winkelcentrum... kantoren en het vliegveld geëvacueerd. Een paar mensen raakten licht gewond. In Christchurch vielen tien maanden geleden 180 doden bij een aardbeving. Medewerkers uit de verslavingszorg roepen de politiek op... om de bezuinigingen van 600 miljoen euro... op de geestelijke gezondheidszorg terug te draaien.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 Een heel goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is vier minuten over half zeven. Het gaat niet goed met Simon Kuipers. De sprinter van TVM zoekt al maanden naar zijn vorm. Aan het begin van het seizoen miste hij kwalificatie... voor de eerste wereldbekerwedstrijden. En nu het NK-sprint voor de deur staat, gaat het nauwelijks beter. Het is zelfs nog niet helemaal zeker of Kuipers mee zal doen aan dat NK. Waar komt die vormcrisis van Kuipers toch vandaan? Nou, ik denk dat een van de... Dat ik, ik heb behoorlijk veel round gedaan van de zomer. En misschien wel te veel. En, nou, daardoor ben ik wel eigenlijk een beetje mijn snelheid verloren. En, ja, ik, ik werk nu keihard kei aan om dat terug te krijgen. Alleen het, het, het, het, het moet van heel ver komen. Te veel round is dat uh, misschien een beetje de valkuil van, van de ploeg waar je in zit? Uh, ja, op dit moment eigenlijk, eigenlijk wel. Vorig jaar was het een iets andere situatie. Toen, uh, toen was Remco Oldeheuvel, uh, een van mijn ploeggenoten, die deed iets meer de sprintkant. We hebben meer met hem getraind. En uh, Konrad Nijswitski, dat is een, een Poolse jongen die met ons mee traint. Die was ook wat meer uh, richting sprint. En dit jaar hebben die jongens eigenlijk allebei meer around getraind. Waardoor ik eigenlijk, ja, eigenlijk meer in mijn eentje ben te komen staan. En uh, ja, dat is altijd lastig. Als je, als je minder kan profiteren van andere mensen. En dat, uh, ja, dat, dat, is, dat maakt zeker een verschil. Word je daar uh, onzeker van? Als jij in twijfel komt, zou ik bijna willen zeggen, twijfel iemand. Nee, ik zou wel. Ik vind het fijn om, uh, om bevestigingen te krijgen in de training. Als ik, als ik weet dat ik in de training goed zit, dan rijd ik eigenlijk mijn wedstrijd ook altijd wel hard. Uh, ik ben niet een schaatser die, die opeens een rondje in de training, een rondje 30 rijdt... en opeens een wedstrijd rondje 25 rijdt. Zo zit ik niet in elkaar, dus ik heb wel die bevestiging nodig. En ja, iedereen, ook de, de staf, die ziet wel dat, dat, dat, dat, uh, dat ik niet op het niveau ben zoals ik kan schaatsen... zoals ik vorig jaar geschaatst heb. En dan... Uh, Ah, dan, dan ga je wel een beetje twijfelen en dan, dan, dan, uh, dan is het wel moeilijk. Kan ik me voorstellen dat die weken die uh, achter ons liggen, die, die vier, vijf weken, dat het, dat het vreselijk voor je is geweest? Zo alleen? Iedereen waar het uit? Ja, dat klopt. Het ja, ging natuurlijk een aantal naar de World Cups. Uh, er zijn uh, een trainingscampus in Erfurt geweest, vorige week waar ik thuis ben gebleven, omdat ik echt heel erg moe was. En ik ben een week uh, van het ijs gegaan, waardoor ik uh, wat, mijn lichaam wat rust heb kunnen geven, een beetje op de fiets gezeten en voor de rest eigenlijk, uh, eigenlijk niet zoveel gedaan. Um, dit, jaar, de, of dit deze week ben ik op het ijs gestapt, twee dagen geleden. Um, en moet kijken hoe elke dag zich ontwikkelt. Ik, ik hoop op een stijgende lijn dat mijn lichaam wat rust heeft gekregen. En waardoor ik uh, me fysiek wat beter ga voelen, waardoor ik op het ijs uh, snelheid kan maken. Je zegt ik ben moe. Bestaat het gevaar dat je te veel te overhaast bezig bent geweest? Uh, misschien wel, misschien heb ik dingen uh, te veel in een bepaalde richting gedaan, waardoor mijn lichaam uh, uh, te weinig is, is uh, uitgedaagd voor sprintdingen. Dat zou kunnen. Maar ik denk, ja, dat, dat is moeilijk. We hebben bloedtest gedaan, dat is allemaal goed. Maar dat is moeilijk te stellen op dit moment. Ik, ik voel me verder fit, ik heb geen blessures. Dus alleen, ja, ik krijg het uh, heel moeilijk op het ijs. Twijfel je over deelname volgende week aan dat NK? Um, nou, ik, ik, ik heb wel eens beter... Aan de stof, in de week van tevoren aan het toernooi heb ik er wel eens beter voor gestaan. Uh, twijfel wil ik nog niet zeggen. Ik... Uh, ja, ik, ik, ik kijk nog steeds met goede hoop. En eigenlijk elke dag. We hebben de afspraak om een beetje van dag tot dag te leven. En, uh, en we hopen gewoon dat we de aankomende twee, drie dagen wat progressie gaan zien. Waardoor ik me uh, toch wat beter ga voelen op het ijs. En waardoor ik het snelheid wat makkelijker terugkomt. En dan uh, moeten we maar eens verder kijken. Het vervelende is, uh, all-rounders hebben in dit seizoen nog een, een, een herkansing via het NK. Maar ja, voor, voor een sprinter is het alles, alles of niks. Ja, dat klopt. Als ik, uh, als ik volgende week niet bijsta, dan, uh, dan is mijn seizoen ten einde. En dat... Uh, ja, dat heb ik nog nooit gehad. Dat ik in, uh, dat ik in januari, uh, bij wijze van spreken, mijn koffers kan pakken. Um, en dat is wel... Uh, ja, dat, dat, dat, dat nou, daar wil ik eigenlijk niet, niet aan denken, want dat, dat past niet bij mij. Um, maar ja, ik, uh, ik moet ook realistisch zijn. Ik ben ook een realist. En zoals ik nu, heel, zoals ik nu voorstaat, dan zal het uh, wel heel moeilijk worden. Maar ik ga er, ik ga er wel alles aan doen. Wil jij er een sprint erbij voor het seizoen? Ik zou heel graag, uh, graag sprintversterking zien. Ja, zeker. Ja. Dat is eigenlijk hetgene wat je mist. Dat is de conclusie. Ja, want dan, op die manier kun je ook meer een sprintprogramma draaien. En op die manier kun je, kun je echt een uh, uh, sprintblok vormen... waardoor je, uh, waardoor je zeg maar, uh, meerdere, meerdere kamp hebt in het in, in binnen een ploeg, wat heel goed kan. En dan, uh, ja, dan kun je van elkaar profiteren. En dat, uh, dat heb ik wel een beetje gemist. Simon Kuipers in een bijdrage van Sebastiaan Timmerman. Greenpeace voert op dit moment actie in de haven van IJmuiden... Actievoerders schilderen het bedrag op schepen dat de scheepseigenaren hebben gekregen aan Europese steun. De scheepseigenaren zijn volgens Greenpeace afhankelijk van die steun. Met het geld vissen ze in de zeeën bij West-Afrika. Femke Nagel is campagneleider uh, Oceanen bij Greenpeace, aanwezig bij de actie. Uh, waarom voert u daar actie? Ja, Goedemorgen. Ja, uh, overbevissing is een van de grootste bedreigingen van de oceanen. Dat komt eigenlijk omdat er veel te veel boten op veel te weinig vissen op dit moment vissen. Omdat we hier niet meer genoeg kunnen vissen, sturen we deze schepen met ons belastinggeld uh, om te vissen in landen als West-Afrika. En uh, dat vinden wij een zeer kwalijke zaak. En uh, we hopen dan ook dat Henk Blijker de overcapaciteit nu daadkrachtig gaat aanpakken. En niet zoals hij voorstelt, uh, overlaat aan de markt. Want dan krijg je dat dit soort zwaar gesubsidieerde grote drijvende uh, visfabrieken eigenlijk overeind blijven. Terwijl uh, ja, kleinschalige, duurzame vissers één voor één over de kop zullen gaan. Ja. Nou krijgen natuurlijk boeren in Europa ook subsidies. Wat, wat is er nou erg aan die subsidie voor die, uh, voor die schepen? Het is heel goed dat er publieke gelden zijn om een visserijsector te steunen. Maar dan zeggen we stop die publieke gelden ook in publieke uh, ontwikkelingen. Dus goede controle, goede wetenschappelijke uh, uh, adviezen en dergelijke. Maar niet in het subsidiëren van de grootste uh, drijvende visfabrieken die Europa heeft... Uh, dat geld moet je stoppen in goed beheer van de visbestanden ja, en, u, u, en een goede visserij. U, ik begrijp dat u zich vooral stoort aan het feit dat die, dat die schepen ook naar Afrika gaan om daar te vissen. Uh, is dat, dat is toch wel gewoon wettelijk toegestaan? Uh, het is zeker wettelijk toegestaan. Uh, wat weinig mensen zich realiseren is dat 90 van de kosten die gemaakt worden om in die wateren te mogen vissen... betaald worden met ons belastinggeld. Dus Europa's allergrootste en krachtigste schepen... vissen in de armste delen van de wereld. En dat wordt gewoon betaald met ons belastinggeld. Nou heeft u laten uitzoeken hè, hoeveel steun die schepen krijgen... dus hoeveel van ons belastinggeld er naartoe gaat. Om, om wat voor bedragen gaat het? Um, nou, we hebben uh, gezien dat in, uh, tussen, 96 en, of tussen 94 en 2007 de schepen van Parlevliet, Cornelis Vrolijk en Willem van der Zwan... 21 miljoen euro hebben gekregen om de schepen uh, te bouwen en te moderniseren. Uh, ze krijgen uh, de afgelopen vijf jaar om te mogen vissen in Mauritanië en Marokko... meer dan 142 miljoen uh, euro uh, belastinggeldsteun gekregen. En uh, daarnaast hebben we berekend... zij hoeven geen uh, accijns voor hun brandstof te betalen. Dus dat moet u met uw autootje wel... En het hoeven dit soort gigantische drijvende visfabrieken niet. En dat kan voor de hele vloot van deze drie rederijen oplopen tot 78 miljoen per jaar. Ja, dat is een hoop geld. Uh, maar ja goed, ze krijgen deze subsidie wel rechtmatig. Ja, en uh, het, probleem, of het punt is eigenlijk dat nu is er een hervorming van het visserijbeleid. Nu kunnen er stappen worden gezet. Uh, de overcapaciteit is een van de grootste problemen... waardoor de vissers geen goede boterham meer verdienen. Het milieu alleen maar achteruit gaat. Ja. En uh, er steeds meer koppen gaan rollen, dus minder banen overblijven. Ja. Als meneer Bleker zegt, we laten dit niet over aan de markt... maar we kiezen nu voor onze meest duurzame vissers... En dan, dan, dan moet je dus niet zorgen dat dit soort grote schadelijke schepen... zwaar voordeel hebben omdat ze gesubsidieerd zijn. Dus moet klein, ze moeten vooral de kleinschalige schippers steunen, vindt u? We moeten schrappen in de vloot. dat is wereldwijd erkend. Ja. En we kunnen nu kiezen voor het behouden van onze meest duurzame vissers. Dus lokale, voornamelijk kleinschaligere visserij. En niet van dit soort drijvende visfabrieken die helemaal naar de stille oceaan afstomen. Naar West-Afrika afstomen en daar het vis uh, ja, voor de lokale vissers hun neus wegvangen. Hoeveel schepen heeft u al beschilderd daar in de haven van Emuiden? We zijn op dit moment met twee schepen bezig. Uh, de Frank Bonenvaat en de Nerenberg. Uh, dus die zijn van uh, Parlevieden, van de Plas en van Cornelis Vrolijk. En uh, daar komt het bedrag van 20 miljoen op het ene schip en 24 miljoen op het andere schip. Kunnen we nog meer acties verwachten de komende tijd? Wij zullen alles op alles zetten dat Bleker terugneemt... dat hij het aanpakken van het teveel aan schepen overlaat aan de markt... maar dat hij kiest voor zijn duurzame vissers. Femke Nagel van Greenpeace, dank u wel voor de toelichting op de actie vandaag in de haven van IJmuiden. Graag gedaan. En straks bellen we met een bijzondere demonstrant, de Belgische student Thomas Stroobans. Hij wandelt 125 kilometer uit protest tegen de stakingen in België. Maar uh, eerste verkeersinformatie bij de ANWB zit Jolanda van de Velden. Rick, op dit moment rijdt het alles behoorlijk goed door. Amper nog file gemeld. Ik ga ervan uit dat het eigenlijk de hele ochtend vrij rustig zal blijven. En ja, rond half negen, nou ja, ergens tussen 0 en 30 kilometer viel. Dat is moeilijk, uh, te, moeilijk. Te, ja. Ja, te voorspellen. Maar is de kerstvakantie al begonnen? Daar lijkt het wel op. Uh, ja, scholen hebben eigenlijk vandaag nog wel een, een, een schooldag. Maar veel scholen zullen daar toch iets anders van maken. Uh, ja, heel veel mensen hebben gewoon al vrij. Nou, we kunnen dus allemaal lekker doorrijden. Jolanda van der Velden in Den Haag. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 16 minuten voor zeven. Tijd voor de wekelijkse column van Jeroen Willaert.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 Van de Vreugde. Het is uh, elf minuten voor zeven. Vanochtend had hij al uh, contact met een engel. En uh, nu is uh, Mark Robin visser op zoek naar nog meer devotie. Hoe gaat het daar, Mark Robin visser? Nou, ik ben binnen hoor ik. En waar <laughs> ik ben, ben je binnen, binnen. dan? In de kerk, ik ben in de kerk. In de Antonius van Padua-kerk in Kranenburg. En dat ligt bij Vorden, gemeente Bronkhorst voor de liefhebbers. Ja, heel dicht bij de devotie dus. Ja, heel dicht. Nou, ik, ik probeer er zo dicht mogelijk bij te komen. Ja, ik weet niet hoe, in, hoever, in hoeverre dat mogelijk is. Ik zal het eens even aan meneer Rutting vragen. Ja, weet je, Rick, zo na een paar jaar. Werken voor Radio 1 denk je dat je alles wel weet en gezien hebt. Maar dat is helemaal niet waar. Want bijvoorbeeld uh, moet je daar nou eens horen, meneer Rutting, die is secretaris van de opgerichte stichting tot behoud van erfgoed rond kerst. Huh? Nou, daar had ik nog nooit van gehoord, meneer Rutting. Ja, legt u dat eens even uit? Wat, wat, wat doet u daar met die stichting? Die stichting is uh, anderhalf jaar geleden opgericht omdat wij toch vonden dat oude gebruiken en rituelen in ons eigen land rondom kerstmis behouden moeten blijven. Noemt u er die dus één? Is... Wat, wat moet behouden blijven? Nou, onder andere het feit dat mensen uh, kerststallen hebben. Vroeger had iedereen zo'n kerststalletje he, uit gips gemaakt. Ja. Maar, ja, uh, de een kerststalletje kan je in de winkel kopen? Die Sorry? kun je kopen in allerlei soorten en maten. Maar je moet die gebruiken ook wel levend houden. Net als de kerstboom bijvoorbeeld. Ja. Want alleen met zo'n stalletje kopen ben je niet. Je moet er ook gevoel en met devotie mee omgaan. Absoluut. Kijk, ik begrijp begin het nou al te begrijpen, maar dat komt misschien ook omdat ik gewoon in deze kerk rondloop. En deze kerk staat vol met, ja, jullie noemen dat kerstgroepen. Ja, dat klopt. Dat kan in allerlei vormen zijn. We staan hier bij een heel mooi exemplaar. Ja, laten we eens even bij het begin beginnen, want we moeten eerst even wat over deze kerk beginnen voordat we uh, verder kunnen. Want deze kerk is niet door zomaar iemand gebouwd. Nee, dit is de oudste nog bestaande kerk van Pierre Kuipers. De bekende bouwheer die heel veel in Nederland heeft gebouwd. Denk aan het Centraal Station in Amsterdam. En het Rijksmuseum van hem, wat ook op dit moment gerestaureerd wordt. En deze monumentale kerk is zijn oudste nog bestaande kerk. En wat dacht je, wat deed meneer Kuipers erbij, <laughs> zullen we maar zeggen? Alles wat met het bouwen van kerken te maken... had dus ook de inrichting interieurs maakte hij in zijn eigen ateliers in Roermond. En daartoe behoorde ook bijvoorbeeld het maken van een echte kerstgroep. En zo geschiedde het dat ik uh, op deze dag terechtgekomen ben... bij de kerststal van de beroemde architect... Kuipers En hij is niet geheel onbescheiden gebleven, als ik zo naar de beeldjes mag kijken. Hè? Want hij staat er zelf twee keer in. Ja, we hebben een borstbeeld van hem waar in staat het portaal. hij? Vertel eens, wie is, wie is het? Nou, hij staat er hier als herder met een uh, lam op zijn schouders. Ja. Hoe uh, weet u nou dat dat Kuipers is? Want het is gewoon een man met een baard. Ja, maar zijn borstbeeld staat hier in het portaal. Ah. En als hij het daarmee vergelijkt, is de we gelijkenis onmiskenbaar. De helaas staat er niet aankomen, want ik had hem graag even aan zijn baard getrokken. En waar staat hij nog meer? Hij is nog staat dichter hier als bij de, de, de knielende koning Melchior. Een van de drie koningen. Hè? Of eigenlijk waren het Het de is drie wel wijs. een enorme stal. Hè? Hij is nog net zelf niet in de kribben gaan liggen. De nee, Kuipers. Dat niet. Maar goed, daar hoort ook echt het aandoenlijke kindje thuis. Ja. wat uh, de armen spreidt. Het is een schatje. Het is een dot. We gaan verder kijken ook naar de andere stallen. Want het staat er hier vol mee. Mensen hebben zich enorm uitgesloofd. Er valt ontzettend veel over te vertellen. Tot straks. Tot straks, Mark Robbenvisser in Voorden. Ja, een opmerkelijke protestactie in België. De Belgische student architectuur Thomas Strobans wandelt naar huis vanwege de stakingen bij de spoorwegen in zijn land. En dat is een tocht van 125 kilometer. Strobans begon gisteren in Gent. en Zijn einddoel is de woonplaats van zijn ouders, Alken, in Belgisch Limburg. Ja, sinds gisteren ligt dus in België dat treinverkeer stil... want het personeel staakt uit protest tegen de pensioenhervormingen. Goedemorgen, Thomas Strobans. Ja, waar bent u op dit moment? Uh, ik ben op dit moment in uh, Keerbergen, bij Antwerpen. Daar heb ik uh, overnacht. Daar heeft u overnacht? Ja, ja, ja. Uh, maar Keerbergen zegt mij niet zoveel. Waar ligt dat op uw route? Uh, Keerbergen ligt um, iets over de helft. Ik heb gisteren uh, 70 kilometer gedaan. 70 kilometer? Ja, vandaag doe ik er nog eens 77. En uh, hoe is het met de fysieke gesteldheid? Ehm... Um, Heel goed. Ik heb zelfs een goed dusje kunnen gebruiken denk ik, uh, nogal stevig en uh, veel blagen en uh, pijnlijke voeten en enkels. Maar we gaan toch proberen die 55 nog af te werken vandaag. Ja, u bent gaan lopen omdat te trainen, niet de reden, nou, dat kan natuurlijk een praktische reden hebben, maar uh, ik geloof ook dat het min of meer een protest is hè? Ja, het is, uh, het is absoluut een, een statement wat ik, uh, wat ik wil maken, uh, er zijn nog manieren om thuis te geraken natuurlijk. Maar... Uh, in België hebben de, de spoorwegvakbonden nogal de neiging om uh, te staken wanneer ze er goed zingen hebben. En, uh, het gaat niet meer over, over staken, het gaat meer over een vakantie nemen wanneer ze er zin in hebben de laatste tijd. Um, Want hoe vaak wordt er dan gestaakt in België? God, dit jaar alleen zijn er uh, 22 spoorwegstakingen geweest. Um, gisteren hadden we een, een grote nationale staking, dus dan uh, ja. hadden alle openbare diensten het werk neergelegd. En ik heb daar geen, geen probleem mee, hè. staken is een recht. En uh, ik vind dat goed dat, dat je staakt als dus je vindt dat je daar reden toe hebt. Maar uh, de, de wilde stakingen bij de spoorwegen onaangekondigd in één keer van uh, dag één op dag twee uh, niet meer rijden. Of uh, uh, zo hier en daar acties die dan heel België in de war sturen. Dat is... Uh, dat heeft heel veel effect op de treinreiziger, um, die dan gewoon niet thuis geraakt natuurlijk. En als je afhankelijk bent van die trein, en uh, daar wordt maar gestaakt uh, ja, om, uh, om uh, nog snel wat kerstcadeautjes te kunnen gaan halen voor, uh, voor kerstmis. Dus. Ja. Ja. Dat heeft heel veel effect op de treinreiziger. En ik wil, ik wil de treinreiziger een, een gezicht geven en een forum bieden, ja. dat dan moet je stoppen. Ja. En ik geloof dat u ook heel veel aandacht trekt daarmee, hè? Ja, enorm veel aandacht. Uh, het was wel de bedoeling natuurlijk om, uh, om er heel veel aandacht mee te trekken. Maar de, de aandacht is enorm. Ja, maar zijn uh, het ook steunbetuigingen? Uh, ja, uh, nu gisteren de hele dag Om En dan uh, met s'avonds hier aan te komen en uh, een keer bergen wel even op internet om de verschillende voorraden te kijken. Ja. En daar krijg je natuurlijk ook negatieve reacties. Ja, is, uh, dat is wel te verwachten. Uh. Ja. Maar uh, ja, het, uh, nou, Thomas, ja, Thomas Troubans uh, in België onderweg naar uh, het huis van zijn ouders Alken, nog 50 kilometer. Succes uh, vandaag, hopelijk kom je voor uh, kerst uh, aan. Ja, dank u wel. Ik hoop het ook. <laughs> Goedemorgen. Dank u, Radio 1 de ochtendkranten, met Kees Groot. Ja, de bank vraagt klanten om hun aflossingsvrije hypotheek... of beleggingshypotheken eerder af te lossen dan is afgesproken. Ze vragen hun klant om langs te komen. Want banken willen zo het risico compenseren... dat ze lopen door de dalende huizenprijzen. Dat schrijft het Financiële Dagblad. En ook vanwege de zorgplicht wijzen banken hun klanten erop... dat er te weinig opgebouwd wordt om af te lossen. Staatssecretaris Wekers van Financiën ziet de noodzaak van het aflossen. Hij komt daarom in 2012 met maatregelen om dat aflossen te bevorderen. Nederland profiteert niet van buitenlandse studenten, schrijft de Volkskrant. De meeste die in Nederland gaan studeren verlaten ons land weer direct na hun studie. Ze raken weinig met Nederland verbonden en leveren daarom geen bijdrage aan de economie. Met een betere integratie van die studenten zou meer voordeel uit hun verblijf hier gehaald kunnen worden. Maar niet alleen dat. Er gaan volgens de krant ook te weinig Nederlandse jongeren naar in het buitenland studeren. En daardoor valt de kostenbatenanalyse negatief uit. Het kost Nederland zo'n 108 miljoen euro. U leest er alles over, dat onderzoek van Nuffik in de Volkskrant. Ze hebben gewonnen, de dolblije Spaanse vrouwen op de voorpagina van Trouw. In het Noord-Spaanse dorp Granen is het winnende lot van de grootste loterij van Spanje gevallen. De kerstloterij, die El Gordo, of de Fat One, oftewel de dikke heet, deelt in totaal 720 miljoen uit. En dat uh, konden de bewoners van een straatarme dorpje goed gebruiken. En vandaar die enorme vreugde op de voorpagina van de krant. De ouders van de hooligan die AZ-keeper Esteban een uh, schop uh, verkocht zijn ondergedoken. Na de actie van hun zoon ontvingen ze woedende reacties. De 19-jarige man leidt volgens het Algemeen Dagblad aan de gedragsstoornis ODD. Zijn moeder vertelt in de krant dat haar zoon niet eens meer weet wat hij gedaan heeft en dat hij ook spijt heeft. Hij had zich al eerder misdragen in de arena. Een cateringmedewerker en een steward moesten het toen ontgelden. En daarvoor kreeg hij een stadionverbod van drie jaar. Toch wist hij het stadion binnen te komen met een kaartje van een vriend, al dus de krant. De Telegraaf weet zelfs te melden dat het om een weddenschap zou gaan. Voor 50 euro zou hij de keeper hebben geschopt. Ook vertelt zijn moeder in de krant dat haar zoon net zijn baan is kwijtgeraakt... en dat zijn ouders in echtscheiding liggen. Het zou de 19-jarige man uiteindelijk tot deze aanval gedreven hebben. En waar liefde sterft, wordt creativiteit geboren. Daarom begonnen twee Kroatische kunstenaars een museum voor verbroken relaties. En laat kerst volgens NRC Next nou net het moment zijn... waarop veel stelletjes uit elkaar gaan. Tenminste, als je Facebook erop moet uh, naslaan.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 Dit is Radio 1.